Ik zit wel in het College Hotel, maar u gaat vanavond luisteren naar een herhaling. Maar een hele mooie herhaling met een van mijn grote helden. Ik sprak hem een aantal maanden geleden. Het is niemand minder dan Freek de Jonge. En wij herhalen deze uitzending omdat Freek momenteel aan het toeren is met zijn programma Circus Kribben. Alle erheen. En vanavond dus Freek de Jonge. En zo klopte ik bij hem aan. Oh, nou alsof die echt achter de deur staat op mij te wachten. Dag meneer de Jonge. Mag ik Freek zeggen? Van graag.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 Uh, Anders zijn ze heel erg complimenteus over de show. En, uh, dat ze, ja, de, een, de een zegt dan: ik heb heel erg gelachen. Okay. En de ander zegt dan: ik was uh, erg onder de indruk van. Maar de... ze zijn complimenteus over de show. Zijn ze compliment... Is men complimenteus genoeg over de mens, Vreek die jongen? Uh, nee, dat uh, weet ik niet. Maar ze zijn ook nee. heel erg complimenteus, teus, wil ik nog even zeggen, over hoe het eruit ziet. Over de, over de, over de vorm. Hella, je vrouw. Ja, en dat, ja, nou ja we, doen dat, we doen dat samen. Maar zij heeft daar natuurlijk in, in het maken een, een, een, echt 100%.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 Het gesprek met Freek de Jonge is eerder opgenomen. We gaan nu heel even naar Marcella Mesker. Die is op de US Open. Ja, want daar is de tweede halve finale bij de Mannen bezig. Rafael Nadal tegen Richard Gasquet. Nadal heeft daar de eerste set gewonnen met uh, 6-4. kwam een break voor in de tweede set. Maar Richard Gasquet, die 27-jarige Fransman, die komt uh, sterk terug. En uh, die leidt nu in de tweede set uh, met 5-4. Komt dus terug van een break achterstand. En dat maakt de wedstrijd er wel leuker op. Nadal natuurlijk uh, de favoriet voor de zegen. Maar of het zover komt, dan moeten we nog even wachten.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 Kijken zolang je betaalt Ik ben de zanger Die zingt om te leven En ze kot ze me uit Vroeg of laat Ik ben de zanger Die zingt om te leven En ze kotsen ze uit Vroeg of laat vroeg. Oh, kende ik niet van hem. Stef Bos. Ja. Ja, dan vraag je natuurlijk, herken je je daar uh, in? In dat verlangen om de koning te zijn en niet de nar? Uh, nee. Ik, ja, ik, ik ben ook niet de klassieke nar. In, kijk, de nar is natuurlijk wel iemand die vanuit de reactie...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 Ik vroeg me nog altijd de, de, de, de koning, eh, zoals, oh, zoals Spenhoff dan zei. Of, uh, uh, hoe heet die, Pies Vieser op de vierkante meter. Uh, ja, op de vierkante meter een vorst, dat, dat ben ik wel, ja. Maar is het een goed uitgekozen plaat? Ben je er tevreden mee? Of denk je bij jezelf, nou, het, het had een betere plaat kunnen zijn? Oh, ja, er zijn nog wel, er zijn nog wel uh, andere platen waar ik me, me in herken. Ik vind, uh, ik vind het een schitterend lied en ik vind het... Uh,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 Ja, we gaan even het boek kijken. Ik heb... een, een boek uh, voor ons. Een heel dik boek. 10 kilo Ze... weegt dat uh, schijnt. Nee, dat is onzin. Maar een kilo of vijf. Zes. En het heeft 640 pagina's. Het is 40 jaar Freek de Jonge. Het, het, het volledige oeuvre ja. ongeveer. Ja. Uh, nou, ik zou zeggen, blader erin en vertel me een mooie nou ja, het, is, Er zitten een aantal... Uh, kijk, het is opgebouwd. Het is geschreven door Bart Jungman. Die is met mij langs plaatsen van milieu gegaan. Onder andere Zeeland... Uh, Friesland, Groningen. Dat zijn uh, vijf interviews geworden. In Muidenberg. Uh, Ad van Liemt heeft met mij gesproken over mijn engagement. En uh, uh, Frank van Hallen, Die heeft uh, echt uh, alle programma's. Alle romans. Alle films. Alle tv-shows.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 Ramona, kom closer, shed softly your watery eyes. The pangs of your sadness will pass as your senses will rise. Dit gesprek met Freek de Jonge is eerder opgenomen. We gaan nu heel even naar Marcella Mesker, die is bij de US Open. Ja, want de tweede set zit erop bij Rafael Nadal en Richard Gasquet. Nadal won de tweede set tiebreak gemakkelijk met 7-1. Gasquet opende de tiebreak met een dubbele fout. Eindigde daar ook mee. En ja, dat soort cadeautjes moet je de Spanjaard niet geven. Nadal leidt nu met 6-4 en 7-6. Twee sets tegen nul. Maar nu in de openingsgame van de derde set uh, breakpoint achter. Ik moet zeggen, Gasquet is beter gaan spelen in de wedstrijd. Maar hier wordt dat... Uh, breakpoint dan toch weer knap weggewerkt door Nadal. Nadal dus hard op weg naar de finale. Novak Djokovic staat daar al. Die won eerder van Stanislas Favrinka in vijf sets. Nadal leidt nu met twee sets tegen nul tegen Richard Gasquet. The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 everything changes just do what you think you should do and someday